Maar de Bruin met het anyway NOS Journaal. In Peru is het proces begonnen van de uitlevering van Joran van der Sloot aan de Verenigde Staten. Volgens CNN is van der Sloot vanochtend verplaatst van de zwaar beveiligde gevangenis in het zuiden van het land... naar een gevangenis in hoofdstad Lima en wordt waarschijnlijk vrijdag naar de VS gevlogen. De 35-jarige van der Sloot is in Amerika aangeklaagd voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. De 18-jarige Amerikaanse studenten raakte in 2005 vermist op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien samen met van der Sloot. Oekraïne is klaar voor het langverwachte offensief... zegt president Zelensky in een interview met de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Zelensky weet niet hoe lang het gaat duren... maar zegt dat hij ervan overtuigd is dat het gaat lukken. Wanneer en waar precies het offensief gaat beginnen... heeft de Oekraïnse president niet gezegd. Vorige maand zei hij nog dat Oekraïne niet klaar was voor het offensief... omdat het meer materieel van bondgenoten nodig heeft.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 Geldwisselkantoor Suri Change looft 20.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de plegers van vuurwerkaanslagen. Bij vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waren de laatste tijd explosies. In Amsterdam werden daarom op last van burgemeester Halsema drie vestigingen gesloten. Het motief voor de aanslagen is niet bekend. In Rotterdam werden in maart wel vijf mensen bij Suri Change aangehouden... op verdenking van ondergrondsbarktieren en witwassen van crimineel geld. En dan het weer. Het is zonnig. Het is 17 tot 24 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. In het noorden af en toe wat bewolking. Het wordt 16 graden in het noorden. En in het zuiden wordt het een paar graden warmer. Dit was het voor Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A2. Utrecht, Amsterdam. Komt door een ongeluk bij Marsen?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 28. En de eerstvolgende artiest is Johannes Hendrikus Gerardus. Roepnaam John de Mol. John de Mol. geboren in Den Haag op 4 oktober 1912. En overleden op 29 december 1970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 Ik was in één keer al pas zo vergeten, wilde alleen nog Maria tot bruid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 Dat je gaat van ons scheiden.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 Hij nacht en omtrein, door heiden, veld en bos, want in het stropen was hij nog slimmer dan een vos. Hij kende alle knepen van licht, bakstrik en vet, hij was nog nooit begrepen, al weg op hem gelet, hij strikte konijnen en hazen.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Onder de groene hemel in de blauwe zon speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De lange stoep de bergen is van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Gaal. Ik loop gearmd met een kater voorop. Daarachter twee konijnen met een tretter op de kop. En dan de grote snoes aan die lekker blazen ei. Wanneer je spunt dan sneeuwt het op de erfmoetse abdij.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 Het is geleden de horizon schijnt. wanneer de doden dronken zijn en pierla la verdwijnt dan steken we de rond het en ook de dikke traag. en die etensavond sangte bak op het feestje bij Klaas' en onder de gouden hemel in de zilver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 Dat was Boudewijn de Groot. Met het land van Maas en Waal. En daarvoor hoorde u de twee Jantjes met de stroper En de volgende artiesten zijn er drie. Het zijn er drie jackets Het was een uh, muzikaals-Nederlands-comisch trio. Afkomstig uit uh, Rotterdam. oorspronkelijk bestond het trio uit Henk van der Lee. Ger van uh, Ringelenstein en uh, Martin Bijkerk.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 Ik vraag je nog steeds op je hart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 Een ezel stoot zich vast niet twee aan dezelfde steen. Maar aan dat steen, een hart van jou stoot iedere man. Zit rond en blauw, jouw hart is zo hard als een steen. Maar niet, er is er niet één. Maar niet, met een hart zo hard. Met een hart zo hard. Met een hart zo hard.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 Kleine Kleinig uit de polder, kind van het laaggeland blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand, kleine geetje uit de polder, zeg me nu eens schoon. Als het koren reep is, word je dan mijn vrouw. Want geetje heeft mij al haar.